9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De overname van TNT Express door de Amerikaanse pakketbezorger UPS gaat niet door. Dat heeft TNT Express gezegd. De twee bedrijven hebben gehoord dat de Europese Commissie de overname niet zal goedkeuren. UPS wil de TNT Express overnemen voor ruim 5 miljard euro. UPS is de grootste pakketbezorger in de wereld. En TNT Express is het grootste bedrijf op de Europese zakelijke markt. De Europese Commissie maakte eerder al bezwaren tegen de overname. Het plan werd volgens UPC twee keer aangepast. Waarom Brussel het opnieuw afwijst, is onbekend. Door de vorst heeft de ANWB vanochtend vroeg veel werk gehad aan kapotte accu's en vroege deuren. De wegenwacht denkt vandaag 5600 mensen te helpen, 1100 meer dan op een dag waarop het niet vriest. Er zijn 50 extra wegenwachten ingezet vanwege de extra pechgevallen door de kou. Vooral vanuit Drenthe komen meldingen van gladheid. Volgens de ANWB is het spek glad op de A37 tussen Hogeveen en Emmen. Vanaf vandaag hebben Cubanen geen uitreisvisum meer nodig om hun land te verlaten. Het afschaffen van de beperkingen op reizen is een onderdeel van de hervormingen die de Cubaanse leider Raúl Castro heeft aangekondigd. Tientallen jaren lang moesten Cubanen een duur uitreisvisum aanvragen om het land te mogen verlaten. Cubanen die zonder toestemming vertrokken liepen het risico niet meer terug te mogen komen, hun bezittingen kwijt te raken en hun staatsburgerschap te verliezen. Dankzij de nieuwe migratiewet mogen Cubanen die het land destijds stiekem verlieten weer terugkeren. In Peking hebben autoriteiten maatregelen afgekondigd om de luchtvervuiling te verminderen. Er is een rijverbod ingesteld voor dienstwagens en fabrieken mogen minder schadelijke stoffen uitstoten. Vanwege de smoke mogen scholieren in de zwaarst vervuilde wijken van Peking niet buiten gimmen en spelen. Ziekenhuizen in de Chinese hoofdstad krijgen extra veel patiënten met ademhalingsproblemen. En er zijn ook meer hartklachten. In Peking geldt nu de op één na hoogste alarmfase voor luchtvervuiling. Treinmachinisten maken zich zorgen over de hogere snelheid van treinen bij stations. FNV Spoor noemt de verhoging van de snelheid levensgevaarlijk. Bij de meeste stations mogen treinen nu 40 km per uur rijden. Bij Utrecht en Eindhoven is die snelheid verhoogd naar 60 en bij Arnhem naar 80. Op die manier willen NS en ProRail vertragingen tegengaan en meer treinen laten rijden. Volgens de FNV zijn de gevolgen noodlottig als zich bij die hoge snelheden een botsing voordoet. Op de Australian Open in Melbourne zijn tennisters Aranska Rus... en Kiki Bertens al in de eerste ronde uitgeschakeld. Bertens verloor in twee sets van de tech Tsjechische Radetska. En Rus verloor ook in twee sets. Zij speelde tegen de Roemeense Irina Camelia Begu. Bertens en Rus waren de enige Nederlandse vrouwen op de Australian Open. Dan het weer nog, wolkenvelden en ook wat zon. In het westelijk kustgebied kant op een sneeuwbui. En het blijft op veel plaatsen licht vriezen. Vanavond en vannacht van het zuidwesten uit sneeuw. Morgen bewolkt, en wat lichte sneeuw. Aan zee tijdelijk kans op regen of natte sneeuw. En de maxima komen uit rond het vriespunt. En namorgen droger en blijft koud winterweer. AWB nou, Verkeersinformatie. In de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. Alles bij elkaar nog een kleine 100 km file. Op de A6 richting Muiden, tussen knooppunt Almere en Muidenberg, 8 km na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer open. Veel vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, tussen Blijzwijk en Den Haag, malieveld 14 km. En op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Klein Polderplein en knooppunt Ippenburg, 12 km.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 In Kassa Groen. Veel geld besparen op je energierekening... door een paar kleine aanpassingen op je cv. En rijden met de juiste spanning op je autobanden... is goed voor je portemonnee en het milieu. Maar de instructies op bandenspanningsmeters bij tankstations... blijken vaak niet goed te zijn. Dat en meer in Kassa Groen dinsdagavond 10 voor half 8... bij de VARA op Nederland 2. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline.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 NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. Kent u die mop van die overname van TNT Express? Maar die ging niet door. De oorzaak ligt in Brussel. En UPS, die het bedrijf graag wilde overnemen, is zeer teleurgesteld. Zo dus dadelijk hoort u er meer over. Eerst naar de zorgelijke positie van de Nederlandse gegijzelde Sjaak Rijken in Mali. Ja, want dat de Fransen nu aan het ingrijpen zijn in Mali... lijkt slecht nieuws voor het lot van de tien westerse gegijzelden. Ze worden al meer dan een jaar vastgehouden door de opstandelingen. Het gaat, Lara zei het al, om de Nederlander Sjaak Rijken... een 52-jarige machinist uit Woerden. Op 25 november 2011 werden in Mali vier buitenlanders ontvoerd... in de oude stad Timbuktu. Reizigers werd uitdrukkelijk geadviseerd er niet heen te gaan... omdat het er levensgevaarlijk was. Een Nederlands echtpaar ging toch. De twee waren op reis in een eigen auto. De toen 51-jarige Sjaak Rijken werd in Timbuktu samen met andere Westerlingen uit een hotel gehaald. Een Duitser die medewerking weigerde, werd meteen doodgeschoten. Een Zweed, een Britse Zuid-Afrikaan en Rijke werden meegenomen. Pas op 13 juli 2012 kwam er een teken van leven. Op een filmpje, verspreid door Ansardine... Een islamitische groepering gelieerd aan de terreurorganisatie Al-Qaeda zat Sjaak Rijke in een blauw gewaad voor een spandoek met islamitische leuzen. Ik ben Sjaak Rijke, ik ben uit Nederland, ik ben bij Al-Qaeda en ik word goed behandeld. Ik heb deze brief uit Nederland ontvangen. Sindsdien is er geen nieuws meer over de Nederlander. Oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Ben Bot, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Bot, Welkom in de uitzending. Um, nee. Hoe komt het dat we niets meer over Sjaak uh, Rijken horen? We hebben eerder vanochtend ook gesproken met minister Timmermans. Die wilde niets over deze zaak zeggen. Nee, dat is ook wel begrijpelijk. Uh, ik denk ook in het belang van Sjaak uh, Rijken zelf. Maar om te beginnen, er zijn twee, uh, wat ik altijd zeg, ijzeren vuistregels. Op de eerste plaats, het ministerie van Buitenlandse Zaken onderhandelt niet met gijzelnemers. En op de tweede plaats. We betalen ook geen losgeld. Als we dat wel zouden doen, dan creëer je natuurlijk een verschrikkelijk precedent. U moet eens denken aan de vele Nederlanders die vaak ook in gevoelige gebieden werkzaam zijn. Voor NGO's, ontwikkelingssamenwerking. Als je het wel zou gaan betalen, dan staat de deur natuurlijk open voor soortgelijke gijzelnames. Mm -hmm. Meneer Bot, het feit dat minister Timmermans er helemaal niets over wilde zeggen, is dat te interpreteren als goed of slecht nieuws? Um, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat ik niet uh, in de, fijn, uh, op dit moment uh, in de geheimen van buitenlandse zaken kan kijken. Maar kan het zijn maar, dat er gepraat wordt op dit moment? Maar kijk, er wordt zeker uh, contact gehouden met uh, mensen die mogelijkerwijs uh, kunnen bemiddelen. Uh, ik uh, heb daar ervaring mee. Uh, je kan uh, als minister van buitenlandse zaken en als ministerie natuurlijk het beste proberen uh, via omwegen zowel contact te houden als ervoor te zorgen dat uh, de gijzelaar weer vrijkomt. Maar uh, zeggen hoe stiller dat gebeurt, stille diplomatie... hoe groter de kans op succes. Uh, om twee redenen. Op de eerste plaats, mocht het mislukken... dan uh, wil je natuurlijk uh, niet een zeepert halen... Aan de andere kant, eh, om het te laten lukken, moet je ook rekening houden eh, met natuurlijk de opvattingen en de gevoelens eh, van de gijzelnemers. En als je teveel in de openbaarheid treedt, kan het zijn dat de onderhandelingen mislukken. Ja, meneer Bot, u zegt het al, u heeft daar ervaring mee, u was zelf minister van Buitenlandse Zaken, toen Arjen Erkel van Artsen zonder ja. Grenzen werd gegijzeld in 2002 in Tsjetjenië. Wat gebeurt er wel, uh, wat kunt u daarover vertellen? Want uh, meneer Timmermans zei ook van, ja, we trekken wel samen met de Fransen op in deze. Er zitten ook zeven Fransen vast. Uh, ja. Wat gebeurt er dan nog wel? Nou, um, zeg, in het geval van uh, Erkel uh, hadden wij dus uh, indirect contact. Want dat uh, moet ik opnieuw uh, onderstrepen. We, we onderhandelen niet direct. Maar wat natuurlijk wel mogelijk is, is dat je met uh, zeg, groeperingen die contact hebben met ja. de gijzelnemers. Was dat niet een heel schimmig spel met allerlei ex-agenten en KGB-mensen? Dat was inderdaad een, ja, dat was een heel schimmig spel. Er waren ex-KGB-agenten die, als het ware... hun goede diensten ter beschikking stelden, uiteraard tegen een prijs. En zeiden dat zij contact hadden met de gijzelnemers... en dat zij ervoor konden zorgen dat tegen een behoorlijk losgeld uiteraard... de zaak geklaard kon worden... En we hebben dus natuurlijk wel met die KGB-militairen uh, contact gehouden... om te weten te komen aan waar uh, Erkel zat uh, en wat de condities waren. Maar we hebben dus niet direct met de gijzelnemers onderhandeld. En we hebben ook uiteindelijk natuurlijk niet als staat hebben we losgeld betaald. Want uh, ja, het is belastinggeld en uh, dat kunnen we niet op die manier uitgeven. Nee, uh, Je moet ook een organisatie achter je hebben, lijkt mij, die uh, losveldt je zou kunnen betalen. Hoe is dat in het geval van Sjaak Rijken, weet u dat? Ja, dat is het grote probleem. In het geval van Erkel was er natuurlijk artsen zonder grenzen uh, degene die betaalde. In het geval van Sjaak Rijken is de situatie veel moeilijker... omdat dat iemand is die nou ja, op eigen verantwoordelijkheid in zijn auto is gekropen... daar naartoe is gegaan, natuurlijk geen organisatie achter zich heeft. Je zou kunnen denken aan uh, ja, buurtacties, uh, een krant uh, die zich daarvoor inzet... Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om, om geld te verzamelen... maar het is ook mogelijk dat het in dit geval natuurlijk niet uitsluitend om geld gaat... Dat er andere motieven achter zitten. Dat de gijzelnemers deze mensen achter de hand houden. Voor het geval dat er bijvoorbeeld een gevangenenruil moet worden onderhandeld. Want nou ja, er wordt nu goed gevochten. En daarbij vallen natuurlijk ook slachtoffers aan de kant van Al-Qaeda en van de ja. Tuaregs. Er worden mensen gevangen genomen. En dan kan het zijn dat er op een gegeven ogenblik een uitruil van gevangenen plaatsvindt. Waarbij dan zeggen, de, de westerse... Uh, ...gegijzelden uh, worden ingezet uh, als prijs voor het loskopen van de Tuaregs en van de Al-Qaeda-leden. Ja, dat klinkt dan enigszins uh, positief, meneer Bot. Want dan zou je zeggen, dan komt er misschien wat ontwikkeling in de zaak, dan gebeurt er wat. Aan de andere kant zou je kunnen denken, mensen die die Westerlingen vasthouden... Um, ...zijn nu boos en uh, doen ze iets aan... Dat is, een, is natuurlijk niet uit te sluiten. Uh, aan de andere kant, uh, ze zijn uh, natuurlijk ook wel over het algemeen zo berekenend... dat ze de uh, gegijzelden niks zullen, aannemen, uh, zullen aandoen zolang ze niet weten hoe de strijd verloopt... en waarvoor ze ze eventueel nog nodig hebben. Ik denk dat het gevaarlijkste moment daar is wanneer uh, de Fransen uh, en eventueel de, de ECOWAS troepen uh, als het ware het hele Noorden geruimd hebben... Uh, en, en eigenlijk niet meer goed weet wat je met uh, deze gegijzelde aan moet. Dat is denk ik het meest cruciale moment, maar zover zijn we nog niet. Tot slot, uh, meneer Bolton, nog even naar de interventie van de Fransen. Hoe, hoe denkt u over de strijd nu van de Fransen in, uh, in het conflict? Nou, eh, ik heb het gevoel dat eh, de Fransen goede vorderingen maken. Ze hebben natuurlijk heel duidelijk van aan gesteld dat het niet de bedoeling is eh, t, dat ze, t, als het ware, t, daar een, een, een soort van uh, oorlog beginnen. Maar mm. dat het meer was om een halt toe te roepen aan de voortgang die gemaakt werd door Rijks dit gezegd zijn. Dan krijg ik de indruk dat ze op het ogenblik wel degelijk bezig zijn... Uh, om ervoor te zorgen dat het noorden weer min of meer bevrijd wordt. Maar dat zou dan moeten gebeuren door die ECOWAS-troepen, door die Afrikaanse ja. troepen. En ik denk dat het niet uit te sluiten is dat daar uh, de Franse officieren of de Franse leiding uh, daar een, uh, hulp, een helpende hand bieden. Okay. Dank voor al uw uh, antwoorden en analyses. Bembot, oud diplomaat en oud minister van Buitenlandse Zaken. Bijna kwart over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De overname van pakjesbezorger TNT, TNT Express... door de Amerikaanse UPS gaat niet door. De Europese Commissie heeft te veel bezwaren... tegen het samengaan van de twee bedrijven. Economie-redacteur Merel Stikkelorum is hier. Merel, ja, het was een gerucht dat het eraan zat te komen. Toen was het eindelijk zover. Grote blijheid bij alle partijen. En nu gaat het toch weer niet door? Waarom niet? Ja, je kan eigenlijk zeggen het huwelijk is al ontbonden voordat het überhaupt gesloten is. Uh, het is inderdaad een bijzondere voorgeschiedenis. TNT werd al jaren gezien als eigenlijk een te kleine speler om alleen door te gaan. Daarom gingen er inderdaad al jarenlang overnamegeruchten... dat het bedrijf wel eens zou kunnen worden overgenomen... door een van de grote Amerikaanse spelers, UPS of FedEx. Nou, eindelijk was het dan zover inderdaad vorig jaar. Ja. Het werd aangekondigd. Um, uh, UPS greep eigenlijk zijn kans nadat TNT gesplitst was. Hè, het postbedrijf en het uh, pakjes vervoersbedrijf, het TNT Express, wat dus nu is overgenomen. Um, maar ja, nu inderdaad toch weer niet. En nu weer niet? Waar zit het hem in? Wij horen geluiden uit Brussel, klopt dat? Ja, inderdaad, de Europese Commissie die heeft te veel bezwaren tegen de overname... Want, zo zegt de Europese Commissie, die twee partijen samen zijn te machtig in Europa. Daardoor zijn er te weinig spelers. Je houdt dan eigenlijk nog maar drie spelers over. Terwijl de Europese Commissie zegt er moeten vier spelers zijn om te zorgen dat bijvoorbeeld de prijzen niet hoog oplopen. Dat, dat de er... markt optimaal functioneert. Ja, ja er dat er genoeg voor concurrentie is, inderdaad. Hmm. Um, dus vandaar dat ze zeggen van nee, wij, wij willen dit niet en uh, de deal mag niet doorgaan. En is dat zo? Is dat, zijn ze inderdaad te machtig? Want ik zie nog wel hele andere gekleurde busjes ook rondrijden. Van die, van die geel rode uit Duitsland, geloof ik. Hè? En uh, je hebt natuurlijk FedEx. Ja, er zijn toch voldoende partijen? Nou ja, in internationaal opzicht dan weer niet zo heel veel. Um, TNT was ook een van de partijen die een eigen luchtvaartmaatschappij... Uh, ja, luchtvaartmaatschappij kan je echt zeggen... maar eigen vliegtuigen had om die pakjes mee te bezorgen. En daar zijn er dus niet zoveel van in Europa. UPS inderdaad, FedEx... Um, DHL heb je dan nog, van ja. Deutsche Post uit Duitsland. Maar de rest uh, ja, doet dat dan weer in mindere mate. Die spelers zijn weer kleiner. Er is wel een Franse speler, DPD, die dan misschien... Dat was althans het plan van UPS um, naar de Europese Commissie, zou je kunnen zeggen... om die speler groter te maken en belangrijker... waardoor er wel weer genoeg concurrentie zou zijn. Mm -hmm. Maar dat lukt allemaal niet, dus vandaar ook... Um, ja, dat het nu uiteindelijk niet doorgaat. En kan jij um, voorzien wat de gevolgen zijn voor TNT? Voor TNT? Nou ja, zelf zeggen ze dat er weinig gevolgen zullen zijn. Ze zeggen, nou, we gaan nu gewoon standalone verder op, uh, op eigen kracht. Mm. En we gaan onze strategie, die we al voor ogen hadden om ons te richten op Europa, die gaan we gewoon voortzetten. Maar ja, je kan, je, kan je natuurlijk wel voorstellen dat het moreel gezien wat anders ligt. Iedereen heeft zich eigenlijk al gefocust op die fusie of op die overname. Um, de werknemers, personeel die rekent erop, aandeelhouders rekenen, de, uh, rekenen erop. En ook de klanten natuurlijk, die, ja, die hebben daar ook al rekening mee gehouden. En zoveel beroering um, binnen een bedrijf is natuurlijk nooit goed. Je had eerst de splitsing, er zijn reorganisaties geweest. Nu dan weer die overname die niet doorgaat. Dus dat is nooit best. Goed. Merel, stikker dank je wel. Voor al het nieuws over die overname door UPS van het Nederlandse TNT. Gaat dus niet door. Je vindt er meer over op onze website, nos.nl. Treinen kunnen steeds sneller richting station rijden. Mogen steeds harder. Maar machinisten zijn bang voor de gevolgen. Bij ongelukken hoort u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de AWB John Bakker, met inmiddels al wel weer aflopend. Ja, ja, ja. 50 kilometer, alles, alles bij elkaar. Nog verdeeld over 14 files. En het aantal bijzonderheden loopt ook snel terug. Wel een aanrijding op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij Almere stad zorgt dat nog voor 4 kilometer. De rijstroken zijn wel weer open. De langste file die staat op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Zuid, 8 kilometer... En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij Lexmond nog 7 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 9 is het. Gevaarlijk. Dat is wat een groep machinisten vindt van de plannen van de NS en ProRail. Om snelheden bij treinstations te verhogen. We hebben contact met Roel Berghuis van vakbond FNV Spoor. Meneer Berghuis, goedemorgen. Goedemorgen. De maximumsnelheid ligt nu rond uh, de 40 km per uur hè, bij de meeste stations. Klopt. Hoe ver zou dat omhoog moeten? Nou ja, het is op uh, een station in Arnhem is het al op 80. En, uh, op twee andere stations, Utrecht en Eindhoven, uh, is, to, is het op 60 uh, gesteld. En, uh, ja, daar hebben de, de machinisten gewoon zorgen over. omdat uh, ja, Hoe je sneller je aanrijdt en als het misgaat... Hoe groter de klap is. Ja, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan uh, Amsterdam destijds. Uh, dan zou je ja. dus met een met snelheid van misschien wel 60 op elkaar klappen. Wat, wat dan met alle gevolgen van dien, vreest u. Ja, dan, dan, dan zou, er, zou het nog grotere gevolgen hebben dan in, uh, in, in uh, Amsterdam heeft plaatsgevonden. Daar ging het met uh, 20 en 30 kilometer uh, tegen elkaar op. En, en dat gaf uh, al een ravage? Dat gaf al een ravage. Eén dode te betreuren en, uh, en vele gewonden. Uh, maar onze machinisten die, die, die, die hebben zich bij mij gemeld nadat uh, de onderzoeksraad uh, haar presentatie heeft gegeven. Waarbij NS een, uh, een draaiende oren kreeg, Pro kreeg een draaiende oren, maar ook de inspectie. Uh, omdat zij verzaakt had om uh, de zorgplicht na te leven. Nou ja, dat is ook de aanleiding voor, voor onze machinisten om, om ook met de volkskranten in gesprek te gaan. Omdat ze gewoon zien dat, er, uh, dat het op het spoor maar drukker wordt: uh, druk bereden en uh, allerlei spoorvervoerders. En ze zien gewoon dat dat consequenties heeft voor, voor hun, hun werkzaamheden. Maar meneer Berghuis, even terug. Want waarom gaat die snelheid uh, bij het aanrijden naar het station omhoog? Waarom is dat in Utrecht en Eindhoven 60 geworden en bij Arnhem 80? Nou, dat is bedoeld om, omdat het, het spoor is gewoon te druk. te druk bereden. En op het moment dat je dus sneller op het station aanrijdt... Creëer krijg, ruimte. Creëer meer ruimte. Ja. En, uh, en dat, is, uh, dat is het doel van uh, ProWorld NNS. Om uh, dat plan ook verder uit te rollen ja. naar uh, meerdere stations in Nederland. En daar, ja, dus, daar zit er gewoon gevaar in. Ja, en hoe erg is dat dan? Want uiteindelijk moet je naar nul. Je moet toch stoppen bij dat station. Dus die remweg wordt dan toch ook ingezet? Ja, maar de risico's worden natuurlijk groter naarmate je uh, op een station afrijdt. Uh, met, met meerdere wissels, uh, waarbij ook meerdere zijnen staan. En op het moment dat, dat er dan een klap ontstaat, dan wordt de klap natuurlijk enorm. En, uh, en dat, dat, ja, machinisten hebben veiligheid echt in staan. En uh, ze, uh, nu hebben ze ook de, de noodklokker geluid. En dat doen ze niet zomaar. Dus uh, ja, ja ik, ik denk dat het heel terecht is dat ze die zorgen nu ook gewoon uit. Mm -hmm. en, en stel dat er niets verandert, zijn ze dan bereid om eventueel actie te voeren? Of, of is dit puur om uh, de zorgen te delen en klaar? Nou ja, goed, dit is een heel belangrijk signaal. Wij gaan er natuurlijk ook mee uh, met de directie over praten en uh, dat zullen we ook doen. Wat is maar, het breed gedragen? Ja, het machine... ja, is een breed gedragen opvatting. Ik mm het -hmm. van meerdere machinisten en uh, dit, ik heb echt een behoorlijk wat ervaren machinisten die, uh, die met de voorschot hebben gesproken, waar ik ook zelf uh, bij was. Ik heb ook gecheckt wat ze hebben gezegd mm -hmm. en, uh, en dat levert enorm. En er zit ook een, een vorm van moedeloosheid uh, bij, zo van. Oké, okay, we hobbelen weer van incident en van voorval en veiligheidsincident naar uh, incident. En, en, het leid, en, het leid, en ondertussen gaat de snelheid niet. omhoog. En dus gaat de, de snelheid omhoog. En ja. daar, daar, daar, daar zie je gewoon niets. zitten. Is de zorg een, niet te vroeg? Want uiteindelijk gaat uh, ook het Nederlandse systeem over op een Europees veiligheidssysteem. En dat kan hogere snelheden aan. Ja. Maar dat, is dat, dat dan niet op, de oplossing? Dat, dat, dat is zeker een oplossing. Maar dat, dat uh, laat toch heel erg lang op zich wachten. Want in 2030 zou dat helemaal klaar moeten zijn. Dus dat zou betekenen dat we nog zo'n zo'n zo 16, 17 jaar, uh, moeten wachten op dat systeem. Ja. Uh, het is zeker een optie, maar uh, ook daarover wordt door de spoorsector gezegd... dat dat uh, ERTMS, dat veiligheidssysteem, Europese veiligheidssysteem... nog lang niet goed uitontwikkeld is of doorontwikkeld is. En uh, vooral op de grote stations uh, kan dat nog wel eens uh, niet helemaal adequaat zijn. Roel Berghuis van FNV Spoor, dank u wel. En een goeiemorgen. We pakken hem door naar de grond onder de grond. Een metroperon vol stoom en rook. Daar zouden we nu van schrikken, maar anderhalve eeuw geleden was het de normaalste zaak van de wereld. De eerste stroomtrein. stoomtrein in Londen reed 150 jaar geleden voor het eerst ondergronds. En dat was het begin van de metro. Voor het eerst in 150 jaar rijdt hij weer, de ondergrondse stoomtrein. Anderhalve eeuw geleden reeds werelds eerste metro van het Londense Paddington naar Farringdon. En daarom vier transport voor Londen het hele jaar feest. De replica van deze ondergrondse stoomtrein maakte gisteravond zijn eerste officiële reis. Dit keer van Moorgate naar Edgeway Road. Een trip van zo'n 30 minuten. En aan boord van de historische metro was ook de directeur van het Londense Transportmuseum. It was almost a kind of surreal experience because you are sitting in a Victorian railway carriage which is wooden and highly varnished and has beautiful painted lettering and decoration inside and then you look out of the window through kind of smoke and steam from the engine and you look at a 21st century modern metro station. Het was een onwerkelijke tocht vindt Samuels de directeur van het Londens Transportmuseum. We zaten in een Victoriaanse wagon van hout en met allemaal versiersels. En door de stoom buiten zie je dan moderne metrostations aan je voorbij gaan. Een rare gewaarwording, zegt hij. Maar wie denkt dat de metroreizigers er vroeger minder comfortabel bij zaten, die heeft het mis. De compartments were quite big en quite generous. They were had kind of red plush. De wagons waren anderhalve eeuw geleden ruim met rode fluwele bankjes en met bagagerekken en spiegels. Geen wonder dus dat de Londense metro uitgroeide tot nationale trots. Het waren de Britten die het eerste metrostelsel ter wereld bouwden. Een stelsel dat op dit moment 3 miljoen passagiers per dag vervoert en gekopieerd is over de hele wereld. Maar volgens spoorwegdeskundige Christian Walmart heeft het succes van de London Underground ook een keerzijde in a way the london underground is a victim of its own success you know it's uh, used by over a billion passengers every year it's more than uh, any time in its history En so of course it, it's overcrowded and everybody wants to travel at 8 o'clock in the morning 1 biljoen reizigers per jaar vervoert de Londense metro dat is meer dan ooit en het grootste probleem is dan ook dat het in de ochtend overvol is iedereen was morgens om 8 uur naar zijn werk en meer metro stellen inzetten dat heeft geen zin de oude tunnels zijn te nauw om ze langs elkaar Heen te laten rijden, zegt Christian uh it's very difficult to expand it. You can put in a few extra trains, but really the tunnels are simply too small. En de spoorwegdeskundige ziet de toekomst voor de Londense forens niet rooskleurig in. Een perfect systeem zegt hij dat bestaat niet zolang iedereen tegelijk de metro wil gebruiken. Well zal nooit een perfect tube because want uh, basically everybody wants to get a seat on a train and you can never really accommodate that in een in an underground system. Uh, you know the very nature of it is that if lots of people want to come to work at o'clock in the morning Going overcrowded. Maar ondanks de minpunten is er reden genoeg voor feest dit jaar... vindt Transport voor Londen. En vanwege het succes van de eerste rit... zal de stoommetro het komend jaar nog heel wat historisch comfortabele ritten maken. Een verslag van onze correspondent Anne Sane, die trouwens zwart van het roet zag na deze reportage. En inmiddels zie ik trouwens dat, gesproken over TNT Express en de overname die doorgaat, het aandeel enorm daalt. We praten u er later nog over bij. Zwart van het wagensmeer, Mark Robin Visser. En helemaal verkleumd van al dat maar buiten staan. Hoe is het nou, met je nou? Je moet wel. Hoe gaat Inderdaad, het nu? je moet je wel. Ja, je moet je wel goed inpakken natuurlijk. Hè. Dat heb ik vanmorgen alweer weer uh, geleerd. Want uh, onder zo'n auto, uh, daar is het natuurlijk ook niet warm. Uh, ik heb geen vieze vingers trouwens. Want ik, deed natuurlijk, ik deed vanochtend wel alsof ik meedeed. Uh, mee maar ja, ik, ik mocht nergens aankomen natuurlijk. Want het is allemaal veel te Heel technisch. heb ik geen verstand van. Wat overigens ook technisch is, dat valt ook niet mee. Want ik sta een tijdje te kijken hier met Kim. Kim is uh, telefoniste hier bij de AWB alarmcentrale in, in Assen. Uh, het is toch een vrij ingewikkeld uh, scherm wat ze allemaal moeten invullen. Als je hier naartoe belt als awb lid dan moet je natuurlijk je nummer opgeven en allemaal dingen. En uh, eventjes naar uh, meneer Bosker, de manager hier. Dat, dat is het softwareprogramma waar alle informatie ingaat? Klopt, ja. Het is een softwareprogramma waarin alle registraties plaatsvinden. Ja. Ja. En die vervolgens worden doorgestuurd naar de Wegenwacht... of ja. naar de andere partijen die ons helpen. En jullie bedienen hier vanuit Assen het hele land? Uh, eigenlijk uh, alle hulpverlening voor de hele wereld. Ah. Onder andere dus ook de Wegenwacht uh, aanvragen... Maar daarnaast ook ja, hulpvragen uh, van vakantieplekken uh, ja, in de hele wereld. De ANWB verwacht gisteravond, Roetmobiel trouwens, jullie concurrenten ook... verwachten een extra drukke spits vanochtend. Vertel eens, hoe staan we ervoor? Nou, op dit moment is het uh, vrij druk, maar beheersbaar. Wat betekent dat? Hoeveel mensen staan er nou uh, met een kapotte auto? Nou, ik denk op dit moment, maar als ze staan, dat weet ik niet. Maar we hebben uh, vanaf 12 uur vannacht maar al uh, nou, voor de week wacht, al zo'n uh, 13, 1400 honderd uh, pechgevallen gehad. Ja. En als je alle telefoontjes optelt, maar zitten we, dan nou gaan we richting de 3000. Oké. Okay. En dat is ongeveer wat jullie van tevoren ook hadden gedacht. Ja, klopt, ja. Ja, ja we zitten op schema. Op een gegeven moment weet je wel hoe het gaat, hè, zoiets. Ja, natuurlijk, AWB heeft jaren ervaring met slecht weer en uh, bezettingen. Dus dat betreft maar uh, zijn we vrij goed uh, voorbereid op dit soort zet. We gaan nog even bij Kim kijken, want ik, voel, ik heb Kim vanmorgen ook al even gesproken. Toen had ze nog maar een paar klanten gehad. En nu, ja, hoeveel ze er nu inmiddels uh, heeft, dat weet ze eigenlijk ook niet meer. Dus is nu heel druk hoor, luister maar. Ja, even. Weet, weten we nou al wat hiermee is met die, met die klant? Kunnen we dat zien? Nee, ik kan het hier niet zien precies. Nee, maar... Even kijken. Maar de, ja, nee, ja, goed, het is gewoon de een na de al. Oké, okay, ja, dan hebben we de juiste auto hier gevonden. En langs welke snelweg staat u, meneer? Ja, en uh, zo gaat dat dus de hele dag door. Meneer Bosch, ik wens u nog een drukke, gezellige dag. Dank u wel. Oké, okay. ja. groeten uit Assen bij de AWB Alarmcentrale. Mark Robin Visser hielp toch een beetje, al was het maar, met zijn aanwezigheid bij het starten van de auto's vanochtend. Nou, in ons oog viel net al eventjes op de koers van uh, TNT. Uh, wij gaan naar de beursvloer, de beursvloer van de NOS. Daar staat Merel stikkeloren. Merel, wat zie jij op, uh, op het scherm? Uh, ja, op dit moment TNT Express staat uh, 44% lager um, op 4,62 euro. Eigenlijk kan je zeggen, we zijn weer terug bij af. Hè, want uh, bij toen de overname vorig jaar bekend werd... ging de koers met zoveel omhoog richting het overnamebod van de UPS... En nu uh, die overname die doorgaat, zakt de koers dus weer terug naar dat niveau. Verder PostNL, uh, het bedrijf, ja, TNT is natuurlijk gesplitst... in een expresbedrijf en een postbedrijf. PostNL heeft nog steeds een heel groot belang in TNT Express van zo'n 30 En daarom daalt PostNL ook met bijna 34 ja. Dus, Maar ja, dat is wel op een koers van 1,88 euro. Dus, uh, maar toch, het zijn dus forse koersdalingen, maar uh, ook weer logisch uh, gezien dat het feit dat de overname niet doorgaat. Juist. En meer daarover kunt u lezen. Dankjewel, Merel Stikkeloorn, vanaf de nos Buursvloer. Um, meer daarover over dit verhaal van de overname die niet doorging... vindt u op onze website, nos.nl. .no. Half tien, einde van het NOS Radio 1 journaal. Sven Kokkoman is hier binnen gesneeuwd. Sven? Oh, gesneeuwd, gesneeuwd. Ja, ja, binnen glijder, Hij zit er helemaal in, in, in de kou al, ja, Marcel. Ja, ja. Ja. Ja, de hele ochtend hebben we het er al over. We hebben wel bijna dezelfde trui aan, valt mij aan. Het is maar een beetje naar een Sara Loem-trui. Ken ja. u dat van de killing? Ja. Nee. Nou, je moet nee. maar even kijken op de webcam. Is goed. Hè? Uit die truisvijnd. Gauw... Kom, jou ja, vertel maar ja, wat gaat je Heel doen. snel met deze temperaturen. En wij gaan eh, praten, althans ik ga praten met Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken. Vrijdag verloren bestuurders in de zorg. Een kort over hun OG-inkomens. En de minister heeft nu aangekondigd die graaiers echt te gaan aanpakken. De vraag is hoe. Een, een borstengroting of liposuctie met korting. Dat kan in België plastic chirurgen lokken met kortingsbonnen Nederlandse patiënten daar naartoe voor cosmetische ingrepen. En dat is helemaal niet de bedoeling, vinden Nederlandse plastische chirurgen. Ik ga zo. Met een van hen praten. Terwijl hij een operatie uitvoert. Ook nog als dat maar goed gaat. Zometeen bij de KRO. Oh jee. In goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Machinisten maken zich zorgen over de verhoging van de maximumsnelheid van treinen bij stations. Op een aantal stations is de snelheid verhoogd van 40 naar 60 of 80 km per uur. FNV Spoor vindt die hogere snelheden levensgevaarlijk. En NS en ProRail zeggen dat de snelheid alleen wordt verhoogd als er op termijn zonder veel wissels kan worden gereden. Vanaf vandaag hebben Cubanen geen uitreisvisum meer nodig... om naar het buitenland te gaan. Tientallen jaren was een visum bemachtigen voor Cubanen bijna onmogelijk. Het afschaf is onderdeel van de hervormingen... die de Cubaanse leider Raúl Castro heeft aangekondigd. U hoort het net, de overname van pakketbezorger TNT-express... door het Amerikaanse UPS gaat niet door. De Europese Commissie heeft teveel bezwaren. En op de beurs zijn de aandelen van TNT en PostNL flink gezakt. En op de Open Australische kampioenschappen... zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld. Aranska Rus verloor van Irina Camellia Begu uit Roemenië en Kiki Bertens verloor van de Tsjechische Radetska. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aanweb even verkeersinformatie: over IJssel en Gelderland is het plaatselijk glad door sneeuw. Er staan er nog files op de A8 Zaandam richting Amsterdam, bij knooppunt Koemplein 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Bathoverdorp 6 kilometer. Ook 6 kilometer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, tussen Noodorp en Den Haag-Malieveld. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, bij knopend Ewijk 4 kilometer. Ook wat vertraging bij de spoorwegen, want tussen Lelystad en Dronten rijden minder treinen. De oorzaak is een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. Minister Plasterk gaat grote graaiers nu echt aanpakken. Afrikaanse sinaasappelsplukkers worden uitgebuit in Italië. Borstvergroting met korting. Niet als het aan plastisch chirurgen in Nederland ligt. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is drie over half tien. Dit is de Karo met Goedemorgen Nederland. Martijn Giniers is vanochtend in Geleen. Waar autolassers nu ineens kopjes koffie inschinken voor bejaarden... Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedenborgennederland.nl. De weg is vrijgemaakt voor minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Vrijdag namelijk heeft de rechtbank in Den Haag in kort geding bepaald... dat de Nederlandse staat mag ingrijpen in de salarissen van zorgbestuurders. Meneer Plasterk, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u dat ook doen, ingrijpen? Jazeker, gaan we dat doen. Ja, dat Hoe? is de wet. Die gaan we handhaven. Hoe? Uh, dan mogen in de publieke sector en de semi-publieke sector uh, door bestuurders mag er niet meer verdiend worden dan een norm die in de wet staat. Dat is 130% van een minister salaris. Ja. Um, en um, dat betekent dat voor alle nieuwe gevallen dat vanaf nu geldt. Uh, en mensen die er al zaten op een vast contract, daar kunnen we juridisch niet onmiddellijk wat aan doen. Dus dat mag maximaal vier jaar onveranderd zo blijven. Dat, ik zou het liever sneller doen, maar juridisch kan dat niet eerder. Um, en daarna wordt dat naar beneden gebracht. Met andere woorden, mensen die nu dus boven die norm uh, verdienen... De, de norm is dat, hè? Ja, ongeveer. Dat is ongeveer. 130 procent minister ja. Ja. Uh, En je hebt nog een contract voor vier jaar... dan kan dat contract gewoon blijven bestaan. Blijven die mensen dus de komende vier jaar dat bedrag nog verdienen... maar daarna is het afgelopen. Ja, precies. Zo is het. En voor het nieuwe geval, dus mocht iemand weggaan en wordt vervangen... dan geldt natuurlijk bij de vacature al onmiddellijk ja. uh, die maximumnorm. En hoe gaat u dat controleren dan? Nou, het gaat allemaal om publieke en semi-publieke instellingen. Dat betekent dat we verslagen ook openbaar zijn. En er komt ook elk jaar zo'n openbaarmaking. We hebben er net toch eentje gehad vorige week. En dan kun je het onmiddellijk zien. Ik ga er overigens vanuit dat, dat uh, overheidsinstellingen zich aan de wet houden. Dus dat, ik kan me niet voorstellen dat die nog zou worden overtreden. Nee ja, oké, okay, maar dat hebben we met die Balkan en de norm ook met elkaar afgesproken. En uw ministerie maakte onlangs nog bekend dat het aantal uh, topinkomens in de publieke sector alleen maar is gestegen. Ja, maar wacht even, dat was, toen is er wel in die periode is er wel vastgesteld dat het openbaar gemaakt zou worden, maar dat bleef het ook bij. En pas vanaf nu, vanaf 1 januari van deze maand, geldt een wet die zegt dat het niet meer mag. Dus uh, nee, nu zal men zich er echt aan moeten houden, anders is het dan wat juridisch heet onverschuldigd betaald. En je mag niet zomaar mensen een beetje geld gaan opengeven als er geen aanleiding voor is. Dus Wat, dan gebeurt dat... er? Wat gebeurt er dan uh, straks met een ziekenhuis of met een zorginstelling of met een woningbouwcorporatie... die zijn bestuurder toch meer geld geeft dan die balken en de norm? Ja, dan is het onverschuldig betaald en dan moet dat worden terugbetaald. Met andere woorden, dan komt u langs met de portemonnee? Precies, zo is dat. En ja. dat wil zeggen een portemonnee waar zij dan geld in moeten doen? Ja, dan moet dat in feite door degene die te teveel ontvangen heeft moet teruggestort worden. Is er dan ook sprake van een onrechtmatig uh, getekend contract? Dan is het een wet, dan is het een contract die in strijd is met, met het maximum wat wordt gesteld in de wet. Ja. ja, en dat mag niet. Maar bestaande gevallen, zoals bijvoorbeeld de directeur van een kleine woningcorporatie uh, van Alkmaar, hè, die was in het nieuws, Elise Hoorn, uh, ruim uh, 6,5 ton strijkt zij op aan het einde van dit jaar. Uh, kan zij een rekening van u verwachten? Nog niet, dus. Dit, dit al is die rapportage waar u naar verwijst, was over 2011. Hè, dus dat, uh, dat wordt altijd achteraf pas uh, opgemaakt. En er zaten geloof ik ook nog andere bedragen in, maar dat mag dan dus niet meer. Nee. Nee. Nee. Het geldt voor bestuurders. Dat geldt niet voor medewerkers. Nee, er zijn nog twee punten waarop deze wet uh, wat betreft de regering uh, aangescherpt zou uh, moeten worden. Het ene is dat het 130% van een minister-salaris is. Dus dat komt rond de twee ton waarvan we zeggen dat vinden we eigenlijk nog steeds te veel. En ik snap dus niet waarom uh, een bestuurder van een woningbouwcorporatie meer moet verdienen dan een minister van Wonen. He, die, die, uh, dus dan kom je op een salaris van 144.000 uh, euro. En dat lijkt me alleszins redelijk voor de hele uh, publieke sector. Het andere is dat het uitgebreid gaat worden niet alleen maar naar de bestuurders, maar ook naar andere functionarissen. Uh, ja, welke? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik, ik zag uh, een, een directeur van een zorginstelling uh, in de krant dit weekend zeggen van die verdienen nu 193.000 euro. Die, en zij zei, ja, maar als ik omlaag ga, dan, dan verdien ik minder dan mijn managers. En dan denk ik, ja, maar dan moeten die managers, die moeten, ik weet sowieso niet hoeveel managers er bij zijn zorginstelling moeten zitten. Maar die hoeven dat natuurlijk ook niet meer te verdienen, dus die moeten dan mee omlaag. Geldt dat dan dus voor iedereen in de publieke sector maximaal 130% van de ministersalaris? Op ja, welke nou, functie dat... dan ook? ja, welke functie dan ook, mensen die een loon niet zijn. ja. Dus het kan ook zijn dat televisiepresentatoren, over wie deze discussie soms ook gaat, en er zijn er een paar van die boven de balken en enorm verdienen bij de publieke omroep bijvoorbeeld, dat die uh, na het verlopen van dit contract dat geld ook niet meer krijgen. Dat klopt. Uh, als ze in loondienst zijn, en dat is overigens meteen wel een complicatie, en daar zullen we ook nog goed naar moeten kijken, is dat je natuurlijk in sommige sectoren het effect zou kunnen hebben dat mensen denken, oh, als dit het maximum wordt in loondienst, dan gaan we onze diensten op een andere manier aanbieden. Ja, dan beginnen ze hun eigen bedrijf en verhuren ze zichzelf. Precies, precies. En, en dan? Nou ja, dat is in vrijland niet zo eenvoudig te voorkomen. Daarom moeten we in sommige sectoren waar dat speelt... Uh, zullen we nog eens ook even goed moeten kijken hoe we dat, hoe we dat moeten en kunnen oplossen. Hè, dus als ik bijvoorbeeld voor het onderwijs of voor de ambtenarij uh, een wet maak... waarin zeg je mag maximaal een minister salaris verdienen... ja, dan is dat gewoon zo. En een leraar op school kan zich niet als, of een hoogleraar kan zich niet als, als uh, productiemaatschappij aanbieden. Maar in andere sectoren, bijvoorbeeld bij medisch specialisten... En bij in, mensen in de omroep, in, in de cultuur hier en daar, zouden, heb je voor, mogelijkheden voor ontwijken. We moeten kijken of we die kunnen af, uh, uh, Ja, Of maar, dat kan. Uh, Afvenderen? Grendelen, sorry. Of afgrendelen, Ja, sorry. of dat kan. En dat is niet, niet eenvoudig, zeg ik er meteen bij. Maar het is dus uw intentie om ook die topinkomens bij de publieke omroep aan te pakken, begrijp ik dat? Ja, het is de intentie om voor de publieke en semi-publieke sector... het ministersalaris tot maximum te maken. Juist. Dus het is nu al zo... Uh, dat het met de uitspraak van de rechter... en het inwerking treden van deze wet... dat de topbestuurders in de publieke sector... gewoon niet meer mogen gaan verdienen... dan 130 van een ministersalaris. Zeg maar even de balken en de norm. Ja. Uh, voor nieuwe gevallen, bestaande gevallen... dienen hun contract uit. Omdat dat nou eenmaal lopende contracten zijn. Maar daarna is het afgelopen. En uw intentie is om voor alle medewerkers in de publieke sector... Uh, ...die grens te stellen. Dat is, dat is een hele goede samenvatting met nog één ding erbij. Voor de bestaande gevallen is het ook niet zo... ...dat ze oneindig op dat bestaande salaris kunnen blijven zitten. Dus stel dat iemand een vaste aanstelling heeft... ...dan gaan we ook daar over vier jaar gaan we zeggen... ...u bent directeur van een woningbouwcorporatie... ...nu is het helemaal mooi geweest... ...en nu gaan we u terugbrengen tot het minister. Ja, nou zijn er natuurlijk excessen. Uh, van wie iedereen wel begrijpt dat dat wel erg veel geld is. Uh, dat ze soms krijgen voor uh, het, het besturen van een kleine woningbouwcorporatie. Aan de andere kant is er ook discussie over de norm. Namelijk dat de norm te laag zou zijn. Omdat bijvoorbeeld alleen de president van Polen minder verdient dan onze eigen minister-president. Ja, <wel Samsing> <Yeah, pal b> <Hop look> uh, daar kunnen uh, we denk ik trots op zijn dat we daar niet vooraan lopen met hele hoge salarissen. We krijgen daar. Fantastisch goede mensen voor. Ik geloof het echt niet. Nou, er is wel eens in de geschiedenis iemand geweest die zei: Ik doe het niet om het salaris. Maar eh, ik geloof dat voor ministers en andere vergelijkbare functies mensen ook. Ja, dan wil je mensen hebben die dat doen vanuit hun, hun, hun gevoel voor de publieke zaak. Ja. En die moeten natuurlijk fatsoenlijk betaald worden. Ja. Maar het is fatsoenlijk betaald. Het zijn nou ja, fatsoenlijke inkomens. Dat zegt u. Maar vanuit de kant van het bedrijfsleven hoor je ook nog wel vaak dat mensen die daar echt goed presteren. echt bedanken voor een overheidsfunctie of voor een functie in de publieke sector, terwijl ze gewoon goed functioneren in dat bedrijfsleven. Omdat ze zeggen, luister, ik wil best een ton inleveren... maar de helft van mijn salaris inleveren gaat me echt te ver. we nou ja, zijn er mensen die dat ook wel doen... en misschien zijn dat dan ook de mensen die we het liefste willen hebben... voor de publieke sector. Natuurlijk als je, als U wilt je, niet per je... definitie de beste mensen hebben voor de publieke sector? Ja, maar ik denk dat dat de beste mensen zijn. De mensen die zeggen, ik wil een fatsoenlijk salaris. Ik wil echt netjes betaald worden. Maar het gaat mij niet om om het allerhoogste te verdienen. En er zijn ook nog andere dingen belangrijk in het leven. Dat is denk ik precies de houding die je moet hebben als je in de publieke sector wil werken. Goed. Nogmaals resumerend. De nieuwe wet treedt in werking. Nieuwe gevallen. 130% van de ministers salaris. De Balkanen en de norm dus. Uh, voor anderen is het uh, nog eventjes uh, het lopende contract uitdienen. Daarna is het afgelopen. Het geldt voor wat u betreft voor alle medewerkers in de publieke sector. Ook bij de publieke omroep. Uh, en u wilt gaan kijken of uh, jezelf verhuren via uh, bedrijven, of dat ook aangepakt kan worden. Ja, en dat laatste, alsof, moet natuurlijk nog wel de wet voor veranderen. Hè? Dus het eerste wat u zojuist zei, dat is gewoon nu de wet die geldt. Uh, de uitbreiding om het dus naar 100% te brengen en ook naar anderen dan alleen bestuurders. Daar zullen we nog een wet voor moeten maken en dat heeft nog wel even wat voet in de aarde. Maar u gaat die wet wel maken? Die gaan we zeker maken, dat is het regeerakkoord. Ronald Plasterk, minister van Middellandse Zaken. Ik dank u zeer. Tot iets. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Een arts uit Enschede heeft tijdens een sollicitatiegesprek verzwegen. Uh, bleek vorige week dat hij was veroordeeld voor een aanslag op zijn ex-vrouw. Het kabinet wil daarom dat zorginstellingen aan sollicitanten een verklaring omtrent gedrag gaan vragen. Zijn er eigenlijk beroepen waarbij zo'n verklaring verplicht is? Advocaat Geert-Jan van Oosten heeft het antwoord. Ja, op dit moment zijn er enkele beroepen waarin het verplicht is om een verklaring omtrent gedrag over te leggen. Dat is in het onderwijs, de kinderopvang in de taxibranche. En er is op dit moment een wetsvoorstel aan om het ook verplicht te maken voor de, de jeugdzorg. En de gezondheidszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dat is een wettelijke verplichting. En uh, ja, uiteraard zijn er uh, veel werkgevers die op dit moment uh, zelf uh, vragen om een verklaring omtrent uh, gedrag zonder een wettelijke verplichting. En de voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld ja, bij banken, in de beveiliging, in de juridische dienstverlening. Het is wel zo dat altijd wordt gekeken waar je het voor nodig hebt. Hè. Dus niet ieder akkafietje wat je hebt meegemaakt, uh, vroeger niet iedere jeugdzonde, wordt je tegengeworpen. Maar uh, uh, uh, er wordt gekeken van uh, wat is er sindsdien gebeurd en waar heb je het voor nodig. Anders oh, het standwoord van de advocaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Geleen. Dat daar goed. het zuiden. En daar is Martijn Grimiërs tussen de koffiekopjes. De koffie wordt uitgeserveerd voor de bewoners van het Bunderhof... verzorgingshuis Bunderhof in Geleen. Theo van Bergen. Dat is wel even wennen, hè? Zo. Ja, dat kunt u wel zeggen. Want u werkt normaal gesproken bij Netcar. Wat doet u daar? Ik werk in de Lakstra, dus de de rozebehandeling van de auto's. Dus met kwasten? Ja, en robotgedeeltes. En nu zijn het uh, bejaarden en kopjes koffie? <laughs> ja, dat is wel een schil van dag en nacht. Ja. Uh, VDL heeft vorig jaar NETCAR overgenomen en de voorwaarde was om alle 1500 medewerkers aan het werk te houden. Dan wordt er pas volgend jaar weer geproduceerd uh, bij NETCAR... En 250 mensen zijn een beetje moeilijk herplaatsbaar en die moeten wel in hun werkrippen blijven en moeten dus onder andere vrijwilligerswerk gaan doen. U doet het hier, Ja, nu, uh, en, en, ja hoe is dat? Dat is hartstikke leuk werk. Als je me twee maanden geleden gevraagd had is dat, dat, je werkt, dat ik hier uh, werk, dat ik zeg dat klopt niet, maar ik ben er aan begonnen, maar dat is hartstikke leuk. Ja, hoe ziet die dag eruit? Nou, s morgens uh, met de bejaarden wat gewond, like koffie, uh, ontbijt, uh, noem het maar op. Ja. Uh, wat, je thuis, wat je thuis eigenlijk ook s morgens doet. Ja. Pieter Mekels, u bent wethouder Economie van Sittard Geleen. Um, een mooi project, mensen toch aan het werk houden, maar ze krijgen er niet voor betaald. Maar het is om een soort werkritme te blijven. Ja, het maakt onderdeel uit van het overheidspakket om netcar uh, toekomst te bieden, een transitiefase. En deze mensen uh, volgen volgens de ubv regeling een uh, vrijwilligersregeling. En uh, ze krijgen aan een uitkering, UBV uitkering plus, worden bijbetaald tot het huidige salaris door VDL. En daar in ruil daarvoor hebben zij zich verplicht om dit soort vrijwilligerstaken te verrichten. Wat kost dat de gemeente? Nou, het totale kostenplaatje is 1,5 miljoen voor uh, die twee jaar. En we proberen daar de helft subsidie op te krijgen. En de gemeente in zuid limburg hebben zich samengepakt om die 750.000 euro te verdelen naar raten van het aantal mensen wat vanaf afkomen. Ja, want 750.000 euro, uh, ze krijgen al een uitkering. Waar zitten die kosten dan in? Maar je moet denken aan uh, tractiekosten, kledingkosten, begeleiding. Een beetje opleiding enzovoorts. Maar het staat in geen verhouding tot de redding van netcar van alle 500 mensen. En ik hoorde gisteren Wim van de Leegte ook bij het programma van Ivonie en dan hoorde ik dat de arbeidsplaatsen zullen groeien tot drie à duizend. Dus in die zin is het geen verhouding. Dit is slechts één van de locaties hè, waar de mensen werken. Ja, dat is één van de locaties. Er zijn een aantal projectonderdelen. Je komt nu langzaam binnen, je moet denken aan scholen... Je moet denken aan sportverenigingen en andere verenigingen. Je moet denken aan wijkbuurtraad, het speeltuinwerk en verzorgsthuis. En nu wordt het langzamer, zeker wordt het een beetje volgemaakt met ploegen van 25. En totaal dus 250 mensen. We, schakelen, we schalen langzaam op. Ja, John Stegeman, u bent bestuursvoorzitter van onder andere dit verzorgingshuis. Hoe belangrijk is het dat hier, hier wat mensen bij komen? Hoeveel mensen komen hier trouwens bij? Er komen 10 mensen van Netcar die dan gekoppeld worden aan een van onze locaties. Het is buitengewoon belangrijk omdat wij behoefte hebben aan veel vrijwilligers. Nou, en dit is uh, een schotter de roos. Ja, maar ze zijn hier aan het werk, blijven een jaar, anderhalf jaar, doen prachtige dingen, gaan op pad met de bejaarden, uh, doen er van alles mee, maar na anderhalf jaar bent ze wel kwijt. Ja, en dan hebben we een groot probleem, want ik denk dat we dat nu al moeten gaan zorgen om te kijken naar alternatieven. He, want we hebben de mensen hard nodig. En het is een echt uh, mooie aanvulling voor het uh, dagelijkse verzorgingspakket wat we aanbieden. Ja, want uh, meneer uh, Van Bergen, uh, u gaat straks weer naar Netcar. Gaat u weer uh, lakken, ja. lassen, uh, kwasten? Ja. Dat klopt, ja. Dit is wel de bedoeling. Dus... Wilt u dat eigenlijk nog wel? Uh, ja. ja, het ligt eraan. Het, is, het jaar is nog lang. Hè. Ik zie u genieten van dit werk. Ja, dat klopt ook. Klop ook. Dit is ook hartstikke leuk, dankbaar werk. Ja. Dus... Na 30 jaar netkar, nu met bejaarden en misschien wel een hele nieuwe carrière. Ja, als, dat, als dat zou kunnen. <laughs> dat bevalt me wel dit. dragen was dat van Martijn Grimiers vanuit Geleen. Straks Afrikaanse sinaasappelsplukkers worden nog steeds uitgebuit in Italië. Waar eerst? 3, 2, 1, go. Deze dag. 1997 In het onze lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam is couturier Frank Govers overleden. Hij werd 64 jaar. Govers was al enige tijd ziek. Hij leed aan een vorm van lymfeklierkanker. Deze dag in 1997 overlijdt couturier Frank Govers. Nog steeds wordt hij gemist in de Nederlandse modewereld. Joetta Honnebier was zijn hartsvriendin en zakelijk geweten. Ze denkt nog vaak terug aan de ongetwijfeld meest kleurrijke kledingontwerper die Nederland ooit heeft gekend. Bij Frank moest alles perfect zijn. Als de rit niet goed zat of de naad was niet goed, de zon was niet in orde. Hele hoge ijs, maar ook heel, heel creatief. Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's. Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is om Dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor s'avonds, lijkt me een hele on nederlandse combinatie van stofkeuze. Vanaf het eerste moment dat ik daar over de voer kwam, klikten we meteen. Alle vakanties samen. Pasen, Pinksteren, Kerstmis, Sinterklaas. Alles vierden we samen. Ik hoef geen Allemans vriend te zijn. Ik hoef niet iedereen te pleasen. Ik ben voor mezelf heel makkelijk. Maar mensen mogen me nooit teleurstellen. Mensen waar ik van hou. Anders is het een eenzaam avontuur, het leven. Een ijzeren discipline. We zopen natuurlijk best wel veel. En die feesten die duurden vaak heel erg lang. Maar... Iedere ochtend om acht uur stond Frank aan de winkeldeur om de deur op te doen om personeel binnen te laten. Dag Frank, amuseer je, je? Ja, geweldig. Al dat mooie première publiek, schitterend aangekleed, mooie kleuren, fantastisch. Als jij nou al die kleuren ziet, hè? Ik, Zo, ik weet wat je vragen wil. Robijn! Waar ik ook met hem kwam, Frank werd door iedereen op handen gedacht. Hij had natuurlijk een hele grote bekendheid gekregen door zijn reclame voor Robijn. Robijntje, Robijntje, riep iedereen dan. Gauwens, mooie blouse. Nieuw? Nee, dat is Robijn Intensief. Precies wat ik bedoel. Robijn, dat hielp natuurlijk reuze, want dat bracht geld in het laadje. En dan kon hij zijn shows weer financieren. Kleuren inspireren me enorm. Maar mooie kleuren en tegenweefsels moeten ook mooi blijven. Schitterend gewaad trouwens. Nieuw? Nee, Robijn Intensief. Weet nog, in het begin vonden de andere couturiers, ik in geen naam noemen... die vonden dat beneden de waardigheid van een couturier. Dat je zo van die glamerspotjes maakte. Dat soort jänen kenden die niet hoor. Als hij vond dat dat moest... Dan deed hij dat gewoon. Het verrukkelijke is gewoon dat mijn kleren... gewoon naast Valentino en Yves Saint Laurent komen in bepaalde milieus. Het enige is gewoon dat Laurent uh, tien keer zoveel kost. Kijk, dat overvloedige wat Frank had. Haar Bourgondische, Nog een strik en nog pailletten. Dat is tegenwoordig toch weinig meer. Vanmiddag is modekoning Frank Govers begraven. Zo'n 500 vrienden, bekenden en andere belangstellenden... wonen de uitvaartdienst bij... Tijdens de twee uur durende requiem werd God bedankt voor dit rijke leven. Maar dat hij prachtige dingen heeft gemaakt, ik heb ze nog aan. Dan zeggen de mensen, Jezus, heb jij een beeldschone jas aan of een beeldschone jurk? Eeuwig durend. die jongen nog iedere dag. Joetta Honnebier, hartsvriendin en zakelijk geweten van Couturier Frank Grovers. Hij overleed deze dag in 1997. Zazek, Your True Love. Het is 8 minuten voor 10 uur, luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Italië, waar de leef- en werkomstandigheden... van de Afrikaanse sinaasappelplukkers in de regio Calabrië opnieuw stof doen opwaaien. Drie jaar geleden kwamen seizoensarbeiders in opstand... tegen de uitbuiting en de mensonterende huisvesting. De overheid beloofde toen maatregelen... maar de situatie is er alleen maar slechter op geworden. Hedwig Zedijk in Rome, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe slecht zijn die omstandigheden? Ja, heel slecht. Uh, het is natuurlijk seizoenarbeid. Het begint eind oktober. En dan komen ze, de Afrikanen, die komen de sinaasappels plukken. Er zitten er nu ongeveer duizend in het gebied tussen Rosarno en San Ferdinando. In uh, de teen van de laars van Italië, zeg maar. Ja. Die kunnen dan vier keer per week kunnen ze gaan plukken. Dan worden ze opgepikt met een busje door een uh, koppelbaas. Die moeten zij betalen. Die moeten zij betalen, 3 euro voor dat werk. En dan voor het, voor het werk zelf krijgen ze natuurlijk belachelijk weinig betaald. Dat gaat per krat. Iets minder dan 20 kilo zit erin. Dan krijgen ze 1 euro voor voor een krat, mandarijnen en 50 cent voor sinaasappels. Juist. Uh, moderne slavernij, slavernij dus? Dat is moderne slavernij. En zo ziet het er ook uit als je daar naartoe gaat. Want ze wonen echt in krottenwijken. Um, echt uh, de huisjes gemaakt van karton, golfplaten, plastic. Alles wat ze maar kunnen vinden. Want Er is niks georganiseerd. Nee. Hoe wonen die mensen? Nou ja, wat ik zeg, ze proberen dus zelf wat aan onderdak te regelen. Er was na die opstand in, in Rosano drie jaar geleden, was er wel wat georganiseerd. Toen kwamen er containerwoningen met eenheden voor zes personen, met keukentoiletten. Er kwamen tentenkampen georganiseerd door de regering. Met een, een mens aan kantine en, en redelijk sanitair. Dat is er nu niet meer, want dat geld is op, zeg maar. Dat betaalden de gemeentes en de, en de regio... ...betaalden dat samen. Uh, maar ja, dan, omdat het seizoenarbeid is... ...dan gaan ze weer weg in april, uh, maart, april, mei zeg maar. Dan gaan ze weg. Ja, dan is het allemaal niet meer nodig. Dan, uh, dan is die organisatie er ook niet meer. Um, en in oktober begon... nee, eigenlijk in september al begon de burgemeester zich al zorgen te maken. Straks komen ze weer de Afrikanen. Hoe gaan we toen? En toen zei de regio, ja, wij hebben geen geld meer... Dus die tentenkampen die zijn er nog wel. Daar wonen nog wel mensen, maar er, zijn, er is plaats voor 300 mensen. Ja. Maar er is verder geen organisatie bij. Dus ook het sanitair en alles, uh, dat is niet georganiseerd. Dat is echt uh, zonder water, zonder elektriciteit, open riolen, overal afval... Een enorm gevaar voor de volksgezondheid ook. Ja, nou lijkt me dat ook tot zorg van de burgemeesters in de regio. Dat is ook zo, want die spreken er schande van. Waarom doen die niks? Waarom zetten zij de werkgevers niet onder druk om voor betere huisvesting te zorgen? En op zijn minst voor goede hygiënische omstandigheden? Ja, dat is een beetje een probleem natuurlijk in de regio Calabria. Daar hebben we het over. Dat is de regio van de Ndrangheta, uh, ah. dus de machtigste maffia. In, in Italië. En die hebben daar natuurlijk ook een handje tussen. Die koppelbazen die geld vragen aan de Afrikanen om te komen werken. En ze vervolgens zo slecht betalen. Die hebben natuurlijk al dat werk in de handen. Dus wat er moet gebeuren is gewoon een vrij grote schoonmaakactie. Inderdaad van de overheid op die plaatsen. Ja, maar dat geldt voor ons ongeveer de... alle plaatsen in het zuiden. En voor alle bouwprojecten. Voor alles wat daar geproduceerd wordt ook. Ja, en dat is dus. Uh, in dat gebied heel moeilijk. Uh, als je bedenkt dat in die regio een aantal gemeenten, juist waar die sinaasappel pluk is, de gemeenteraden zijn ontbonden door de regering omdat ze geïnfiltreerd waren door de maffia. Dat is dus constant een strijd tussen de overheid en de maffia. Ja. Wat gebeurd is drie jaar geleden in Rosana... was ook een opstand van de Afrikanen tegen die koppelbazen. Toen zag je dat de lokale bevolking massaal achter die koppelbazen ging staan... en ja. dus niet achter de immigranten. Toen, uh, toen is er wel wat schoonmaakacties geweest. Hoor. Er zijn twintig bedrijven zijn in beslag genomen. Uh, heel veel mensen hebben boetes gekregen. De de straffen zijn verhoogd, ook voor koppelbaas. Die riskeren uh, vijf tot acht jaar gevangenisstraf ja. en hoge boetes. Met Bij andere de... woorden, er is... gebeurt wel wat, maar het is nog niet genoeg. Hertwig Zedenweek, nee, vanuit Rome. Ik dank je wel. KRO. Wilt u nog iets omdraaien? Nee, hoor. U wel? Nee, ik dank u zeer. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs, Twitter. Kranten. Radio en televisie.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 Ontdek ook het verrassend scherpe tarief van de Volvo S60 op volvocars.nl. Bovendien krijgt u nu vier jaar gratis garantie op de Vito... als u least via Mercedes-Benz Charterway. Dus wat houdt u nog tegen? Vito, de Mercedes onder de busjes. Dit is Radio 1.